Goedenavond, ik ben Zit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook deze zomer sta je waarschijnlijk in de rij op Schiphol. Daarvoor waarschuwen vakbond FNV en het vliegveld voor. Vandaag werden ze het eens over nieuwe CAO-afspraken voor het personeel. Maar daarmee zijn niet meteen alle problemen opgelost, zegt de baas van Schiphol. Ja, er is een uh, akkoord op hoofdlijnen bereikt uh, met, uh, met de vakbeweging, met FNV en, uh, en CNV. De tekorten zijn niet als sneeuw voor de zon weg. Moeten we moeten nog steeds zorgen dat het, uh, dat het passend is, maar we hebben weer een belangrijke stap gezet. De Onderhandelingen gingen over het personeelstekort, hoger loon en minder werkdruk. Morgen worden alle details bekendgemaakt. De politie heeft een medewerker van een sloopbedrijf opgepakt. De man was vorige maand puin aan het ruimen na een explosie in een appartementencomplex in Beeldhoven. Getuigen hadden gezien dat hij contant geld van bewoners uit het puin aan het vissen was. In zijn broek zat meer dan 350 euro. Het OM gaat kijken of de man voor de rechter moet komen. In Zoetermeer is vanmiddag een jongen van 17 gewond geraakt bij een schietincident. Volgens Omroep West gebeurde dat bij een middelbare school, het MBO Rijnland. De politie zegt dat het slachtoffer uit Delft zelf naar het ziekenhuis is gegaan. Er is nog niemand opgepakt. De prijzen van gas en stroom stijgen weer verder. Energiebedrijf Essent heeft zijn nieuwe variabele tarieven bekendgemaakt. In januari ging je als gemiddelde Essent-klant al 20 euro per maand meer betalen. Vanaf juli komt daar nog eens 49 euro bovenop. Heb je je energieprijs voor langere tijd vastgezet, dan verandert er niks. Tenzij je contract binnenkort afloopt. Harry Potter-verzamelaars, opgelet, want op een veiling in Londen wordt een zeldzaam Harry Potter-boek geveild. Het gaat om het eerste deel en daar dan de eerste druk van uit 1997. Er werden toen 500 hardcoverboeken gedrukt. Het boek dat nu geveild wordt heeft ook nog een handtekening van J.K. Rowling. Het boek zou vier ton op kunnen brengen, denkt het veilinghuis.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 as well. To the wind and say that love is sin. They'll leave my heart a-breaking, making a moan. Mama, to the night to hide our starry light, so none will find me sighing and crying all alone. tree When your branches down along the ground and cover me When the shadow falls Then oh willow weep for me Louis Armstrong samen met Oscar Peterson Willow Weep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 Dat waren Bobby Hackett en Vic Dickinson. Ik ga verder met uh, Count Basie... met St. Louis Blues van het gelijknamige album...